Hij had haar van alles gegeven, ze kenden elkaar van de zaak. En toen ze de liefde bedreven, was het ook al de eerste keer raak. Maar dat wist ze nog niet en hij fluisterde teer. Morgen zie ik je weer, in het hart van de Haarlemmermeer. In het hart van de Haarlemmermeer. Morgen, morgen zie ik je weer, in het hart van de Haarlemmermeer. Dus ze was wel een beetje geschrokken toen ze in haar ochtendblad las. Dat die stiekem alleen was verdrokken, dat wil zeggen alleen met de kas. En haar liet die stikken die mooie meneer in het hart van de Haarlemmermeer. In het hart van de Haarlemmermeer. In het hart van de Haarlemmermeer. En haar liet die stikken die mooie meneer in het hart van de Haarlemmermeer. Maar het toppunt van al haar ellende kwam eigenlijk later pas. Toen hij haar niet meer herkende, toen hij eenmaal minister was. Of staatssecretaris, dat wist ze niet meer in het hart van de Haarlemmer meer. In het hart van de Haarlemmer meer. In het hart van de Haarlemmer meer. Of staatssecretaris, dat wist ze niet meer in het hart van de Haarlemmer meer. En ze dacht, er valt niets meer te hopen, en ze dacht, die komt nooit meer terug. En ze is naar de ringvaart gelopen, in het donker alleen naar de brug. En troosteloos stroomde de regen neer, in het holst van de Haarlemmermeer. In het holst van de Haarlemmermeer. In het holst van de Haarlemmermeer. En troosteloos stroomde de regen neer, in het holst van de Haarlemmermeer. Maar toen kort daarna de regering Was gevallen tot veler vermaak En verder tot niemands lering Toen kwam hij weer terug in de zaak En trouwde ze deugdzaam in alle eer In het hart van de Haarlemmermeer In het hart van de Haarlemmermeer In het hart van de Haarlemmermeer als je zoiets hebt meegemaakt, lul je niet meer In het hart van de Haarlemmer, hart van de Haarlemmer Hart van de Haarlemmer, meer